Bij een grote actie tegen schijnhuwelijken heeft de de afgelopen week 23 Nederlanders van Antalyaanse afkomst opgepakt. De verdachten reisden vaak naar Groot-Brittannië en trouwden daar met Nigerianen die zo'n verblijfstatus in Europa kregen en gebruik konden maken van sociale voorzieningen in Groot-Brittannië. Daar zijn in dezelfde zaak 81 mensen aangehouden. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen de regering van president Kirchner. De Argentijnen zijn woedend over de hoge inflatie, toenemende criminaliteit en corruptie in het land. Er werd niet alleen in de Argentijnse hoofdstad gedemonstreerd. Er vonden ook protestacties plaats in andere steden en bij de Argentijnse ambassades in het buitenland, waaronder New York en Rome. In Den Haag heeft de gemeenteraad ingestemd gisteravond... met de bouw van een nieuw dans- en muziekcentrum op het Spui. Het zogenoemde Spui-forum moet in 2018 af zijn... en gaat 180 miljoen euro kosten. De bouw is omstreden. Veel inwoners van Den Haag vinden het te duur. Ook bij collegepartij PVDA was er twijfel. Uiteindelijk stemde een raadslid tegen. In het nieuwe cultuurgebouw komen het Residentieorkest... het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. In Wijster in Drenthe blokkeren omwonenden met tractoren en karren de hele nacht een bedrijf van dat slachtafval verwerkt. De buurtbewoners hebben genoeg van de stank die het bedrijf uitstoot. De burgemeester van gemeente Midden-Drenthe heeft de slachtafvalverwerker vier weken de tijd gegeven om het stankprobleem op te lossen. Maar dat gaat de omwonenden niet snel genoeg. Het weer, het is bewolkt, droog en ongeveer 7 graden, Later vandaag af en toe zon en 11 graden. Morgen periode met regen, maar zondag droog en regelmatig zon. De middagtemperatuur blijft in het weekend rond de 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 9 november. Na de uitbundige presentatie van het regeerakkoord... trots triomf en jubelstemming bij de onderhandelaars... kwam de kritiek, onrust en ophef. Gevolgd door spoedoverleg is de avond in het torentje... want de situatie was onhoudbaar. En opeens is hij weer terug... De oorverdovende radiostilte op het Binnenhof. Nou, niet hier, wij praten u bij. U hoort onze verslaggevers bij het torentje, Joost Vullings, met zijn analyse. Ik spreek met VVD-minister Stef Blok voor Bonen. Want die blijkt buigzaam als het gaat om bijvoorbeeld de nationale hypotheekgarantie. Hoe kijkt hij aan tegen de zorg over dat andere grote dossier? En dat vraag ik ook aan Jacques Monas van de PvdA. Blijf luisteren. We kijken naar de situatie in New York. Waar benzine na opnieuw een storm op randsoen is. En mensen zichzelf amper warm kunnen houden. Ik spreek ook de hoofdredacteur van Metro over een zeer omstreden column in zijn krant en bedreigingen die er kwamen. Verder, nieuwe eurobiljetten en problemen die dat oplevert in Spijkenisse. De slechte prestaties van PSV en Twente in Europa. En nu horen het boze bewoners van Wijster in Trente... die stank van een slachtafvalbedrijf meer dan zat zijn. We gingen bij ze kijken. U hoort dat in het Radio 1-journaal en u hoort nog veel meer tot half tien. Ik zou zeggen, luistert u en kijk eventueel naar onze website, nos.nl. Ik zei het al, de radiostilte is terug. De VVD en de PvdA voerden gisteravond topoverleg over de omstreden zorgpremie. Drie uur lang sloten ze zichzelf op in het torentje, Maar de journalisten die buiten stonden te wachten kregen nul op het gekest.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 Ja, dat is herkenbaar, hè. weet u nog, tijdens de onderhandelingen. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat de twee regeringspartijen... naastig op zoek zijn naar een oplossing voor de zorgpremie. Er zouden verschillende opties op tafel liggen, maar een resultaat is er nog niet. Bij het overleg waren aanwezig premier Rutte, de fractieleiders... Zelstra en Samson van de partijen... en de ministers Asscher, Dijsselbloem en Schippers... en ook nog staatssecretaris Wekers van Financiën. In België is een vernietigend rapport uitgelekt over het leger. Er zijn structurele problemen op het gebied van personeel, materieel, budget en beleid. Het rapport is opgesteld door een aantal hoge militairen. Een citaat uit het rapport. Bij ongewijzigd beleid zal de Belgische defensie snel ongeloofwaardig worden en op termijn afglijden tot een niveau van irrelevantie. Volgens de officieren is er een tekort van 2000 militairen. En zal dat alleen maar oplopen omdat recruten voortijdig afhaken. Over de toestand van het materieel, zegt het rapport, schrijft het rapport het volgende: De levensduur van materieel wordt dikwijls met spuug en plaktouw en bricolage verlengd. Met als gevolg dat bepaalde landeenheden qua vuurkracht terug op een niveau zijn gevallen van tijdens de Koreaanse oorlog van de jaren 50. De Belgische minister van Defensie, de Krem, kwam na het rapport onder vuur te liggen. Volgens hem is de kritiek wat overdreven. Defensie is enorm hervormd, dat weet iedereen. Personeel, middelen en wat weet ik allemaal. Ik hoor verwijzingen naar de Koreaanse oorlog. Dit is een rapport van een aantal mensen rond de tafel... die, echt in, een kou, absoluut, die in een koude oorlogslogica uh, aan het werken zijn. Men heeft het over de vuurkracht. Men weet, ik weet onmiddellijk samen met heel veel mensen uit welke hoek uh, dit komt. Uit de hoek van mensen binnen het leger die bang zijn dat er nog meer zal worden bezuinigd op defensie. De opstellers van het rapport noemen de verschrompeling van het leger niet meer te stoppen. Volgens hen is het point of no return al een tijdje overschreden. In Brussel beginnen straks de onderhandelingen over de begroting van de Europese Unie. Onze nieuwe minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft gezegd dat hij zich bikkelhard zal opstellen.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 De Koninklijke Marse C heeft afgelopen week... 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst opgepakt... wegens het op grote schaal sluiten van schijnhuwelijken in Groot-Brittannië. De actie werd gehouden in het kader van Dutch Conclusion... een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Britse autoriteiten. We zijn gestart met signalen vanuit de 16-hoven... dat heel veel Antillianen vanuit Nederland voor van korte duur... naar het Verenigd Koninkrijk vlogen en weer terugkwamen. Zonder bagage of wat dan ook.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 Het is een beetje mee zit, ben je met een uurtje of zes uur terug. Ja? De 23 Antillianen zouden mensen van buiten de EU... op illegale wijze aan een verblijfsvergunning in Groot-Brittannië hebben geholpen. Met die verblijfstatus zijn ze vervolgens uitkeringen, kinderbijslag... en andere sociale voorzieningen aangevraagd. In Groot-Brittannië werden al eerder tientallen mensen aangehouden en ook veroordeeld. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is gedemonstreerd... tegen de regering van president Kirchner... Argentijnen zijn woedend over de hoge inflatie, toenemende criminaliteit en corruptie. Journalist Simon van Woerden was op het beroemde Plaza de Mayo tussen de betogers. Het was een, een enorme protestmars van uh, naar schatting de, officiële bronnen, de eerste officiële bron: 700.000 man. En Wat er bijzonder aan was, met name, is dat het ontzettend positief uh, was en heel erg respectvol naar elkaar toe. Dat, dat zie je niet zo vaak bij protesten in Argentinië. Er wordt niet geknokt, er wordt niet gesloopt. Eigenlijk een, um, een modelprotest. Demonstranten komen vooral uit de middenklasse van Argentinië. Die verwijt de linkse president dat hij alleen voor de armen opkomt. Ook willen de betogers niet dat Kerk naar de grondwet verandert... zodat ze nog een termijn aan kan blijven. Den Haag krijgt een nieuw cultuurpaleis, het Spuiforum... Een meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag stemde gisteravond in met de bouw van het nieuwe Dans- en Muziekcentrum. De bedoeling is dat het in 2018 af is. Het gaat zo'n 180 miljoen euro kosten. De bouw is omstreden. 69 procent van de Hagenezen heeft aangegeven niet te zitten wachten op het nieuwe cultuurcentrum. 181 is wel heel veel in deze periode. Volgens mij uh, moet iedereen de broekriem aanhalen. Dan moet je volgens mij heel goed nadenken of je zulke dingen nog wel wenst. Ja, al het geld wat het kost, dit, dit voldoet volgens mij prima. Het is een mooi gebouw. Ik vind het echt zonde van het geld. Ook een aantal raadsleden van collegepartij PvdA... liet weten weinig te voelen voor het Spuiforum. Maar uiteindelijk stemde slechts één van hen tegen het plan. Het nieuwe cultuurgebouw moet onderdak geven aan het Residentieorkest... het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. In New York is het uh, moeilijk om aan benzine te komen. Zo moeilijk dat het op rantsoen is gesteld. Dat heeft burgemeester Bloomberg bekendgemaakt. Maar een kwart van de tankstations in New York is open. Veel raffinaderijen kunnen niet aan de pompstations leveren... als gevolg van de Storm Sandy. Bloomberg komt daarom met het volgende plan. The best way we think to cut down the lines and help customers buy gas faster is to alternate the days that drivers can purchase gas. Drivers in New York City who have license plates that end in an odd number will be able to buy gas or diesel only on odd numbers days. Nou, dat is bijzonder. Er eindigt je kenteken op een oneven getal... dan mag je alleen tanken op een oneven datum en vice versa. Zo moeten de rijen minder lang worden. Gebrek aan benzine is niet het enige probleem van de New Yorkers. In de getroffen gebieden hebben veel mensen nog steeds geen stroom. En kunnen ze geen kant op, zoals deze inwoner van Staten Island. Uh, pretty bad, pretty nasty. A lot of wind, a lot of snow. Uh, you know, couldn't drive anywhere, very cold, no heat in Anderhalve week na Sandy, dus nog altijd veel problemen. Gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, schat de schade in zijn staat inmiddels op 33 miljard dollar. Enorme stank in de Drentse dorpjes Wijster en Drijber. Het stinkt er naar rottende kadavers van slachtafvalverwerker Noblesse Protens. Ongeveer 16 bewoners van de dorpen waren de stank gisteren zo zat dat ze besloten met tractors en karren de toegangsweg naar het bedrijf te blokkeren. De stank is enorm.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 De directeur van het bedrijf zegt dat er binnen enkele weken een oplossing komt. Maar veel vertrouwen hebben de dorpelingen niet. Dat zegt hij al half jaar. En uh, hoeveel jaren moet ik nog geduld met hem hebben? De burgemeester van Midden-Drenthe heeft de slachtafvalverwerker vier weken de gelegenheid gegeven het tankprobleem op te lossen. Als dat niet lukt, volgt elke week een dwangsom van 50.000 euro tot een maximum van 200.000. Dan het financiële nieuws. Net als gisteren zijn de Amerikaanse beurzen in het rood. Gedoken. Dow Jones leverde bijna 1 in, de Nasdaq bijna 1,5 procent. Er zijn nog altijd grote zorgen over de fiscal cliff. Als er voor 1 januari geen begrotingsakkoord is in Amerika... worden er automatisch drastische bezuinigingen en belastingverhogingen ingevoerd. Dat is slecht voor de economie. Omdat het congres zo verdeeld is, is er weinig vertrouwen in een akkoord. In Japan, waar de handelsdag alweer volop aan de gang is... noteerde ook de Nikkei-index een verlies van ruim 1 procent. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Het is 14 minuten over zes. Dus even kijken waar Mijn nog uit uithangt vanochtend. Mijn nog. goeiemorgen. In Dronten, Lara. Wat een heerlijk rustig Dronten. Naar ontploffende elektriciteitscentrales, koorhuisorkesten, inauguraties <laughs> en officiële momenten. Lekker rustig op het stationsplein van Dronten. Het station van Dronten is nog niet op je routeplanner te vinden... want het zit, bij wijze van spreken, nog in het plastic. Het stationsplein is nog in aanbouw, zoals je kunt horen. Mm -hmm. Hoewel, het is helemaal leeg, maar station Dronten is gloednieuw... en ligt aan de Hanselijn. En die Hanselijn, die, uh, daar, nou, daar kun je ook nog niet instappen... want pas volgende maand gaat de eerste trein rijden. Dat zal ongetwijfeld een buitengewoon feestelijk ogenblik zijn voor deze gemeente. Uh, maar het zal er ongetwijfeld anders aan toegaan dan op 1 mei 1952, toen de eerste trein richting het noorden van het land, richting Leeuwarden ging rijden. En nu is dan ook het noorden in het elektrische net opgenomen door de elektrificatie van de lijnen Zwolle-Leeuwarden en Meppel-Groningen. De eerste trein die uit Zwolle vertrok was een feesttrein die met de spoorwegdirectie en genodigden in sneltreinvaart door het land joeg. Op de stations langs het traject heerste grote vreugde over de totstandkoming van deze nieuwe snelle verbinding. In Akrum werd de directie een aantal geschenken aangeboden door vrouwen in Friese klederdracht. Het oponthoud was er, zoals op alle stations, maar kort. Even later zuigden de wagens weer door het Friese land... naar de hoofdstad van de provincie, naar Leeuwarden. Ja, let vooral ook op de violen die eronder zitten. Oh, die ja, geven ja, ja. de snelheid van de trein aan. <laughs> ja, nou, ik sta hier op het perron. Het station is natuurlijk nog niet geopend. Desalniettemin... Laat ProRail volop de lamp op het perron branden. Reizigers komen er nog niet, want als je op de eerste trein wacht... dan moet je nog wachten. 30 dagen, 1 uur, 55 minuten en 46 seconden. Meldt het trotse bord van de gemeente Dronten... waar ook al op een zonnige tekening te zien is hoe prachtig het station wordt. Uh, er is lang gewikt en gewogen over die Hanselijn. Straks hebben wij iemand van ProRail die cijfers bekend komt maken... waarop duidelijk gaat worden uh, ja, hoe gewenst deze lijn is. Er is onderzoek gedaan naar um, ja, hoeveel reizigers er straks in zullen stappen. Um, tja, feestelijk zo'n opening van een treinlijn. Even terug naar 1 mei 1952. Die trotse ja, wens om voort te willen snellen. Het gehele elektrische net van de spoorwegen heeft dan zijn lengte van 1282 kilometer. Door de elektrificatie worden de verbindingen korter en worden duizenden tonnen kolen bespaard. De economie van ons land is er dus ten zeerste mee gebaat. Straks machinist Wiebe Bootje die de nieuwe lijn al aan het inrijden is. De Hanze-lijn langs Dronten Centraal.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 Still I know you just don't care And I said what about breakfast to Tiffany she said I. Remember that? Do something, hoorde u met Breakfast at Tiffany's. Het is uh, negen minuten voor half zeven. We gaan door naar uh, de relatie tussen Japan en China. Want in een toespraak bij de opening van het congres van de Communistische Partij... pleitte de Chinese president Hu Jintao voor een actievere rol van China op het wereldtoneel. China moet zich volgens de Chinese leider daarom tot een geduchte maritieme macht ontwikkelen. Japan, dat een conflict heeft met China over een groep onbewoonde eilanden, weet u wel, in de Oost-Chinese zee, heeft inmiddels wat geïrriteerd gereageerd op deze woorden van Hu. Kort net, kelt Duits in Japan. Kelt, uh, want hoe luidde de reactie van Japan? Nou, er is nog geen reactie van de Japanse premier zelf, maar wel van een woordvoerder van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat was in een interview met het Franse persbureau AFP. En hij zei daarin niet verrast te zijn dat president Hu Jintao eh, zei... dat de maritieme rechten en belangen van China beschermd moesten worden. Maar, zegt hij, dat moet wel op een vreedzame manier worden uitgevoerd... en op basis van internationaal recht. En dat is natuurlijk een duidelijke referentie naar de eenzijdige... en agressieve houding van China-jegens Japan over de afgelopen maanden. Ja, ze hebben het in ieder geval niet gezien als geruststellende woorden. Volgens in Japan, vanwege die recente spanningen... Um... Het partijcongres met extra aandacht? Dat zou je eigenlijk wel verwachten. Maar opzienbarend is dat de Japanse nieuwsmedia er vandaag relatief weinig aandacht aan besteden. Ik heb nog geen analyses gezien. Het is voornamelijk feitelijk nieuws... Uh, bijvoorbeeld, nieuws dat de messen zijn verwijderd uit de schappen van warehuizen in Peking. Dat de ramen van taxis in Peking niet meer open kunnen zodat mensen er geen pamflet uit kunnen gooien. Dat er extra patrouilles zijn in de stad. Dat soort nieuws. En, en de uh, analyses die komen in Japan s'avonds pas op de televisie. En op het tegenblik wordt er ontzettend veel aandacht besteed naar de pogingen van de Japanse oppositie om vervroegde verkiezingen af te dwingen, omdat de binnenlandse politieke situatie nogal onzeker is. Dus dat is een beetje. Waar het nieuws zich nu op focust. Ja, want hoe is het inmiddels? Het conflict is nog altijd niet opgelost. maar we zien geen bijvoorbeeld massale demonstraties meer van Chinezen tegen Japan, bijvoorbeeld. Nee, inderdaad. Maar het probleem is natuurlijk verre van opgelost. Je ziet weliswaar niet meer die demonstraties. maar Chinese schepen varen nog altijd regelmatig de territoriale wateren van Japan binnen. En één groot probleem is dat na de gebeurtenissen van deze zomer geen van beide landen kunnen terugkrabbelen... zonder enorm gezichtsverlies eh, te hebben in de binnenlandse politiek. En de positie van Japan is dat er geen twistpunt is. Dus, ja, dat betekent ook geen overleg. Eh, tegelijkertijd heeft China geen interesse om het probleem voor te leggen... naar organisaties zoals het Internationale Gerechtshof. Dan wordt de situatie nog verder gecompliceerd... omdat er hele slechte communicatie is tussen beide landen. En tijdens de Koude Oorlog had je de, een directe telefoonverbinding... tussen de leiders in Washington en Moskou... Iets soortgelijks heb je helemaal niet tussen China en Japan. Zelfs de gewone communicatie loopt heel erg slecht. Ja. En voor de mensen die het niet gevolgd hebben, vertel nog eens... dat het ging over eilanden die beide geclaimd worden door uh, zowel Japan als China. Ja, het zijn uh, een vijftal hele kleine eilandjes die eigenlijk niet eens bewoond kunnen worden. Eén van die eilandjes is enige tijd bewoond geweest door uh, Japanners... Um, aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de vorige eeuw. En um, die eilanden zijn door een verdrag met China aan het eind van de 19e eeuw aan Japan afgegeven. En um, China die zegt van, ja dat verdrag dat geldt niet meer. Ja. Um, Sinds de jaren zeventig is er eh, bekend dat er mogelijk veel olie en gas in het gebied zijn. En het is ook een heel rijk gebied voor de visvangst. En sinds die tijd is China gaan eisen dat die eilanden eh, door Japan aan China teruggegeven moeten worden. Ja. Met alle gevolgen van dien en onrust. Uh, correspondent Kjeld Duits over de relatie tussen China en Japan. Kjeld, dankjewel. Door naar Brussel, onze collega D. Want in Brussel beginnen straks de onderhandelingen over de begroting van de Europese Unie. Brussel zit dit jaar met een miljardentekort, heeft wat geld uitgegeven. En wil dat de lidstaten meer gaan afdragen. Maar onze kerstverse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, noemt dat onbespreekbaar. Het gaat om de begrotingsraad en de, commissie, de Europese Commissie bepleit een verruiming van de begroting... Daar zien we geen enkele ruimte voor. De Europese Commissie en het Europees Parlement willen een ruimere begroting. Maar daar beginnen we niet aan, zegt Dijsselbloem. Die vandaag voor het eerst aantreedt in Brussel. Zijn eerste onderhandelingen met Europese collega's. Een lastige klus. In hoofdlijnen gaan we echt dezelfde lijn uh, voeren. En om het zekere voor het onzekere te nemen... houdt hij vast aan de harde aanpak van zijn voorganger... Jan Kees de Jager. Het Europese parlement heeft zojuist een maatregel aangenomen... waardoor de begroting fors stijgt. Daar zijn we absoluut op tegen. En wij zullen dus ook alles inzetten om dat te gaan blokkeren. Blokkeren dus, zei de Jager. En zegt nu dus ook Dijsselbloem. Die daarmee de onderhandelingen op scherp zet.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 Zij zijn het die hun wegen of landbouw met Europees geld financieren. Mijn verhaal is, je moet de begroting niet laten stijgen. Rutters VVD-fractie in het Europees parlement heeft het er maar moeilijk mee. Dat miljardengat is het probleem van Brussel.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 We willen ons geld terug, zei Fetcher. Of haar eis redelijk was, is nog altijd voer voor discussie. Maar ze werd wel op haar wenken bediend. Prachtig, om die vrouw te horen. Dijsselbloem en zijn collega's onderhandelen vandaag... tot er een akkoord is. Maakt een lange dag. Je hoort een bijdrage van correspondent Tijn Sadé. Het NLS Radio 1 Journaal. Ja, de kans dat PSV de poolfase van de Europa League overleeft is na gisteren wel heel klein geworden. Eindhovense ploeg verloor namelijk met 1-0 van Aik Solna. Verslaggever Andy Houtkamp. Het was een wedstrijd die zo verschrikkelijk slecht was... dat zelfs de paar toeschouwers in het stadion amper konden juichen. En dat terwijl de thuisploeg met 1-0 won van het toch grote PSV. Maar PSV was niet groot. PSV was heel matig. Kon amper een kans creëren naar de 1-0 die AIK al snel maakte in de twaalfde minuut... via een man uit Sierra Leone, Bangura. 1-0 was het, 1-0 bleef het. En PSV moest zich schamen, want PSV speelde slecht, heel slecht. En nu, na de 4-2-overwinning in de pool van Napoli op Njeper... wordt het heel moeilijk voor PSV om nog een ronde verder te komen... en zo te overwinteren in Europa. Want 1-0 verliezen uit bij AIK Solna in Zweden... was gewoon een wanprestatie. Meer of minder kan ik er niet van maken. Al dus sprak Eddie Hartkamp. FC Twente deed het uh, niet heel veel beter helaas. Tegen het uh, Spaanse Levante kwam het in NSGW niet verder dan 0-0. FC Twente-verdediger Robert Schilder weet wel wat er misging. In ieder geval te weinig kansen gecreëerd, denk ik. Het uh, de tempo had misschien wat hoger gekund. Om, om uiteindelijk tot kansen te komen. Ja. Verder, uh, het zijn het, uh, kijk, het is, uh, als je op het veld staat tegen ze, heb je niet idee dat het een wereldploeg is. Maar het zijn wel... Uh, ja, hele ervaren gasten die weten wel waar ze moeten staan. En dat is wel gebleken. Ze spelen tegen grote ploeg in Spanje elke week. En daar krijgen ze ook niet veel goals tegen. En uh, daarna behalen ze ook goede resultaten. Dus ja, het zijn ook weer geen, uh, geen koekenbakkers, om het zo maar te zeggen. Nee, maar goed, net als PSV zijn de vooruitzichten voor Twente op het halen van de volgende ronde niet heel erg groot. De ploeg staat derde, drie punten achter Levante. Radio 1, het NOS Journaal. Dit is half zeven geweest. Gauw door naar Dorot Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De VVD en PvdA passen hun omstreden zorgpremieplan aan. Dat bevestigen bronnen binnen beide partijen aan de NOS. Premier Rutte, vicepremier Asscher en minister Schippers van Volksgezondheid... spraken hier gisteravond uitgebreid over. Ook de fractievoorzitters van de beide regeringspartijen... zaten tot laat in het torentje bij het Hutte. In een grote actie tegen schijnhuwelijken... heeft de Mara de afgelopen week... 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst opgepakt. De verdachten reisden vaak naar Groot-Brittannië... en trouwden daar met Nigerianen... die zo een verblijfstatus in Europa kregen. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires... zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering van president Kirchner. Ze zijn woedend over de hoge inflatie... de toenemende criminaliteit en de corruptie in het land. Zometeen na de reclame bellen we hierover... met correspondent Kees Elenbaas. In Wijster in Drenthe blokkeren omwonenden al sinds gistermiddag een bedrijf dat slachtafval verwerkt. Dat doen ze met tractoren en karren. Buurbewoners hebben genoeg van de stank die het bedrijf uitstoot. De Burgemeester heeft het bedrijf vier weken de tijd gegeven om het probleem op te lossen. Maar dat gaat de omwonenden niet snel genoeg. Het waren het hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het bewolkt en zo goed als droog. Ook vanochtend blijven we te maken houden met veel bewolking. Vanmiddag komt voorzichtig de zon tevoorschijn en de temperatuur stijgt naar zo'n 11 graden.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 In het eh, Drentse Wijster en drijber. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Het stinkt naar rottende kadavers. Die stank komt van de slachtafvalverwerker Nobles Proteins. Ongeveer zestig bewoners van de dorpen waren de stank zo zat... dat ze besloten de toegangsweg naar het bedrijf gisteren te blokkeren. Hiermee willen ze het bedrijf, de gemeente Midden-Drenthe... duidelijk maken dat er nu echt iets moet gebeuren aan de stankoverlast. Colette van Une was bij de slachtafvalverwerker in Wijster...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 Het proces. Dat Dat, dus we zijn we nog zijn heel, heel, uh, heel erg blij met de zaak, want die schorsten die stinkt niet meer. Het lijkt hier heel gezellig, het is gewoon een, nee, een grasveldje nee. voor een bedrijf. Er staan wat thermoskannen met koffie, er is inmiddels een kamvuurtje aangericht. Iemand heeft plastic tuinstoelen meegenomen. Maar het begon ja. eigenlijk allemaal spontaan vanmorgen met, nee. Een, nee, vanmiddag. Vanmiddag met een brief in de bus. Nou, die brief die kregen wij van de gemeente.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 Ja, en wij hebben de directeur van het bedrijf gebeld. En die zegt, uh, nou, ik heb er al heel veel aan gedaan. Het is eigenlijk al veel minder geworden. Maar het, de machine die nu die stank veroorzaakt... Uh, kippenveren, heb ik begrepen. Ja, de verenlijn, ja. De verenlijn, ja, die, uh, daar is iets niet helemaal goed aan. En uh, dat heeft lang geduurd uh, voordat ik een uh, monteur uit uh, de Verenigde Staten kon krijgen. Maar nu denk ik echt dat we het binnen een paar weken op kunnen lossen. Dat zegt hij al half jaar... En uh, hoeveel jaren moet ik nog geduld met hem hebben? Want hij heeft ook aangebeden een goed glas uh, wijn met ons te willen drinken. Maar dat, uh, daar heb ik helemaal geen behoefte meer aan. Mijn wijn is al genoeg verpest door deze man. Hij heeft beloofd dat we hem op de schoorsteen mochten binden als het zou stinken. Nou hoor, ik had de touw bij me en ik wil hem graag op de schoorsteen binden. Maar hij laat zich niet zien. Zo. Het is geen onderkoelde boosheid daar in Wijster en Drijber. Ze zijn het echt zat. Pieter Mooiweer en Paula Laning, bewoners van de, de gemeente. Burgemeester van Midden-Drenthe heeft de slachtafvalverwerker... inmiddels vier weken de gelegenheid gegeven om het stankprobleem op te lossen. Als dat niet lukt, volgt elke week een dwangsom van 50.000 euro... tot een maximum van 2 ton. Het is acht minuten over half zeven. Door naar Argentinië. Want in de hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan. om te demonstreren tegen de regering van president Christina Kirchner. Het was daarmee de grootste anti-regeringsdemonstratie in jaren. Tijdens Amerika correspondent Kees Elenbaas. Kees, eh, bij demonstraties in Argentinië kan het er heftig aan toegaan. Hoe was dat bij deze massale demonstratie?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 Ja, die hadden het niet alleen over die, uh, die inflatie, maar ook over de corruptie, de stijgende criminaliteit. En ze waren ook tegen een aangekondigde grondwetswijziging, waardoor Christina de Kirchner opnieuw herkozen zou kunnen worden in de toekomst. Ook ja. daar is men fel tegen. Oké, okay, nou hebben presidenten over het algemeen een broertje dood aan sociale onrust en protesten. Hoe is dat met Christina de Kirchner? Is er van plan bijvoorbeeld de demonstranten tegemoet te komen?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 Uh, dat denk ik wel. En uh, ik, ik denk dat het ook zoiets is dat ze niet precies weet wat ze ermee aan moet. Want je zag dat ook op de Argentijnse televisie. Uh, daar stond de hele tijd zo'n zinnetje onderaan. Wat gebeurt er in de straten van Buenos Aires? Omdat ook op die televisie men niet helemaal begreep wat er nu toch aan de hand was. Want voor de eerste keer nogmaals via Facebook en Twitter dit alles georganiseerd. Niet via normale politieke kanalen. Mm -hmm. Dus ja, uh, het is de middenklasse die... Uh, in een massaal protest laat horen dat ze beu zijn wat er aan de gang is, maar de politiek in Argentinië weet niet precies wat ze daarmee moet. We houden het in de gaten samen met jou, Kees Elenbaas. Dank voor nu. Door naar Mino Remmers. Die is in Dronten, waar ze wachten, hè? Mino, ze wachten op iets wat? wat komen gaat. Ja, iets wat komen gaat. Ik begrijp net dat inwoners van Dronten uh, zich ook al zorgen maken over stapt ze. Nou, wel uit of niet uit volgende maand. En dan bedoel ik natuurlijk Hare Majesteit. Want die zal als een van de eerste over de Hanselijn naar Zwolle rijden. Of de andere kant op, dat weet ik nog niet. En dan zal ze ook station Dronten aandoen. Maar ja, stapt ze dan uit, dat weet het niet, hè? Nee, dat weten we nog niet. En uh, dat gaan we binnenkort wel eens horen, denk ik. Uh, ja, natuurlijk is dat spannend. Ik vind het in ieder geval heel geweldig dat de koningin hier wil komen... en het uh, wil helpen openen. Tja... We, we staan voor het station, we kunnen er niet op. Want er staat nog een hek voor, de aannemer is nog bezig. Achter ons uh, wordt nog gewerkt aan, uh, aan de stoepen. Dus wat dat betreft kunnen we er nog niet op. Maar Jouw Schaafsma van ProRail uh, heeft wel getallen meegenomen. Jullie hebben onderzoek laten doen... Onafhankelijk onderzoek? Ja, door TNS Nipo. Uh, onder uh, de inwoners van de regio Amsterdam, uh, Flevoland uh, als provincie en een deel van Overijssel. We willen gewoon graag weten wat mensen nu verwachten van uh, de Hanslijn naar zes jaar bouwen. En was het niet handig geweest om dat onderzoek te doen voordat je hem gaat aanleggen? Uh, nou ja, dat is ook gedaan. Oh. Uh, ja, er is natuurlijk een. Uh, Gelukkig maar! Er is ooit een besluit genomen, een politiek besluit, om ja. deze handlijn te bouwen. En uh, dat moet wel ergens op gebaseerd zijn. Er is nog een heel boel politiek waar geweest. En ik geloof dat uh, er ook nog gemeenten waren die nu buiten de lijn vallen. Dat heb je altijd natuurlijk. Ja, de, er wordt op een gegeven moment een keuze gemaakt om hem ergens langs te leggen. En uh, nou, ik denk dat de keuze die nu genomen is, uh, gaat er in ieder geval voor zorgen dat er een goede verbinding ontstaat voor deze stad. Maar ook voor Lelystad en Zwolle, maar dat gaat nog veel verder. Uh, er is ook een verbinding straks tussen de Randstad en Noord-Nederland, een nieuwe verbinding. Uh, waardoor mensen uh, vanuit Groningen uh, in één keer rechtstreeks naar Den Haag kunnen. Ja. Nou, het is altijd makkelijk als je snel naar Den Haag kunt in deze tijden. Uh, de cijfers, wat wijzen die uit? Nou, zes op de tien uh, mensen die we ondervraagd hebben... is positief over de komst van de Hanslijn. En ze verwachten er gewoon heel veel van. Ze verwachten, uh, ja, zeker meer dan de helft van de mensen verwacht... meer werkgelegenheid, meer bedrijvigheid. Makkelijker elders werk te vinden omdat er een nieuwe verbinding is. En dat de woonomgeving verbetert. Uh, hoeveel mensen is dit gevraagd? Nou, ruim 600. En, uh, in in dit gebied dus? In elke regio, uh, ruim 200. En dus, ja, zoals we tns kennen, doen ze dat natuurlijk uh, wel verantwoord. Ja. Dus uh, een uh, goede steekproef. Wat komt er nog meer uit? Nou, we hebben ook gevraagd, van, heeft u bouwoverlast ervaren? Wij als bouwers van de Hanslijn willen natuurlijk dat ook graag weten. Uh, natuurlijk hebben we ook daar al lang contact over op informatieavonden. Maar grosso Modus zegt 9 op de 10 mensen, nou, vond daar eigenlijk wel uh, meevallen de bouwoverlast. En mensen die overlast hadden, daarvan zegt een groot deel, ja, het was vervelend, maar ik, vind het, ik heb het er wel voor over. Er komt een mooi station, een mooie spoorlijn voor terug. Behalve dan de mevrouw van het tankstation waar wij net koffie hebben gehaald... die mokkend tegen ons vertelde dat het klantenbestand gigantisch is gedaald... sinds Dronten Noord was afgesloten. Maar omdat er geen kiosk op het station komt... verwacht ze dat de omzet weldra fix zal stijgen. Nou, we zijn benieuwd. We horen meer van nog remmers in de loop van de ochtend. Meino tot straks. En we gaan zo dadelijk regenwormen lokken. Hm. Nou, ben benieuwd. John Sehoker eerst voor de verkeersinformatie. John, het is vrijdag. Goedemorgen. Ja, vrijdag. Nou, wat dan we wel melden op dit vroeg tijd toch wel inderdaad. Oh. Op de A4 richting Hoogvliet dat staat voor de Benelux 2 kilometer. In de linker tunnelbuis is namelijk een auto stilgevallen. Die blokkeert uit de rechter rijstok. En een korte viel op de A15 richting Europort, Daar staat tussen Hoogvliet en Spijken 2 kilometer. Dus wat verwacht je verder dan voor de ochtend, John? Nou ja, vrijdagochtend. Hè. Echt vrijdagochtend. Ik, ik denk eh, rond half negen niet meer dan 50 kilometer al ik ga je horen. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Natuur is dichterbij dan je denkt, ook in de grote stad. Dat wil Natuurmonumenten laten zien met de actie Oer. Vanmiddag wordt de actie geïntroduceerd in Rotterdam... met een recordpoging regenwormen lokken. Angelique Kaarts van Natuurmonumenten, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben wel benieuwd, hoe lok je eigenlijk een regenworm? Uh, misschien heb je zelf wel eens vogels langs de zijkant van, uh, van de weg zien staan trappen in de grasveldjes. Ja. Dat is om de regenworm omhoog te lokken. En zo gaan wij het vanmiddag eigenlijk ook doen met de kinderen. Kijk, ze zijn nu van met een groep kinderen op de grond stampen. Ja, met 150 kinderen van uh, basisschool de Blijberg gaan we heel voorzichtig de worm omhoog dansen. Een beetje de, de grond laten trillen, als het, als het ware. Ja, Want, want ja. hoe werkt dat bij een regenworm? Die, waarom komt hij om naar boven? Dat is eigenlijk niet zo slim van hem, hè? Nou, hij, hij probeert het juist zo te doen om weg te vluchten voor gevaar wat hij uh, denkt te voelen. Um, bijvoorbeeld een mol die er aankomt, die is dol op regenwormen en uh, nou, die veroorzaakt trillingen in de grond. En die regenworm denkt dan wegwezen en die ja. kruipt naar boven. Ja. Maar uh, die denkt dan niet, de regenworm is niet in de loop der jaren zo geëvolueerd... dat die denkt dat het zou ook wel eens wat anders kunnen zijn. Dat zou wel eens een vogel of een kind kunnen zijn dat op de grond aan het stampen is. Nee, schijnbaar duren die processen <laughs> toch veel langer. Want uh, al die vogels doen het nog steeds met veel succes. En uh, die peuzen regelmatig een lekker wormje mee. Ja. Uh, waarom doet u, uh, op deze manier, probeert u op deze manier aandacht te vragen voor, uh, voor de natuur? Nou, wij willen met, met Oer onze campagne laten zien... Dat, um, dat, dat natuur heel dichtbij is en heel makkelijk te beleven is... Mm -hmm. En dat je daarvoor echt ook helemaal niet op de Veluwe hoeft te zitten... maar gewoon ook in Hartje Rotterdam, in een park... Euh, lekker buiten, in de herfst, gewoon allemaal leuke dingen kunt beleven. En, en zo willen we ook ouders inspireren om dat met de kinderen... om dat buitengevoel ja, weer eens even wat lekker vaker te beleven... en lekker ja, op uit te trekken. Want daarmee impliceert u dat dat in de stad niet altijd meer aanwezig is bij kinderen. Het gevoel dat de natuur dichtbij is en dat je het kan voelen, ervaren... in je vingers kan hebben, bij wijze van spreken. Ja, en, en dat ligt aan de stad. Hè. Daar is natuurlijk weinig groen. En, en je ziet niet altijd meer de zon die ondergaat. Of de, de maan s'nachts. Mm -hmm. Maar ik denk in Nederland dat we allemaal wel wat verder af zijn komen te staan van natuur. Ja, u zelf ook? Of woont u niet in de stad? Nee, nee ik niet. Ik ben nog, nog even lekker naar buiten gelopen. Ik, uh, ja, ik geniet ontzettend van de natuur. En ik heb het echt nodig om een fris hoofd te krijgen. En, uh, ja, en gezond te blijven. Het zou en, voor iedereen goed zijn. Ja, ja, voor kinderen ook. Hè. Als die in, in de jeugd buiten zijn geweest... dan ze zijn gezonder, ze zijn creatief, ze zijn weerbaar. Het is, het is echt ook voor een kind hartstikke belangrijk. Ja. Uh, u, gaat die regenwormen, u probeert ook een record te vestigen. Wanneer, wanneer is het een record? Uh, nou, we zijn volgens mij de eerste, denk ik zelfs de wereld die het doen. Uh, maar we gaan gewoon vooral proberen om, om met de kinderen en, en heel veel boswachters... Uh, een, een Nederland record neer te zetten, regenwormen omhoog Oké. Oké, okay. nou, dat, dat klinkt leuk, maar het is ook een beetje zielig voor die regenworm. Wat gaat u daarna met die, met die wormen doen? Ja, nee, uh, er staan allemaal boswachters per groepje kinderen. En, en de boswachter is ook al in de klas geweest van de week... Om, om aan de kids uit te leggen wat we gaan doen en hoe een regenworm leeft. En zodra ze naar boven komen, dan uh, worden ze meteen uh, voorzichtig opgepakt... en eventjes bewaard in een teltje. En na de actie, uh, als, als ze allemaal geteld zijn... dan gaan ze rustig weer terug uh, de grond in. Oké, okay, weer terugstoppen. Dus. Ja, natuurlijk. <laughs> tuurlijk. Uh, kun kunnen kinderen zich nog aanmelden? Of, uh... Ja, ja, ja. Uh, je mag sowieso gewoon naar het Voesenpark komen. En uh, we starten om half twee. En uh, dan mag je komen kijken, mag je ook meekomen trappelen. Uh, je mag je nog eventjes aanmelden. Dat kan bij mij gewoon via de e-mail. Uh, maar je, je bent ook gewoon van harte welkom om te komen. Dus gewoon naar, naar Rotterdam komen? Ja, Vroezepark ja, in Rotterdam, vanmiddag om half twee. Angelique Kaarts van Natuurmonumenten. Succes vanmiddag. Ja, dankjewel. Het is negen minuten voor zeven. We laten de wormen even voor wat ze zijn. Door naar Servië. Er komen binnenkort duizenden gevangenen vrij. Het parlement heeft een amnestiewet aangenomen... om iets te doen tegen de overvolle gevangenissen. Nou, en dat leidt tot de nodige ophef. Correspondent Joost van Egmond in Belgado. Joost, hoeveel mensen komen er door het besluit... waarschijnlijk op vrije voeten? Is dat al duidelijk? Um, ja, per direct komen er zo'n 1100 op straat. Dat is ongeveer 10% van de gevangenen. Dan gaat het wel met name om lichte straffen. Wat er gebeurt bijvoorbeeld is... alle straffen van drie maanden worden per direct kwijtgescholden. Um, straffen van een half jaar worden verkort naar drie maanden. Met dat soort maatregelen komen er direct al heel veel mensen op straat. Maar het geldt voor een heel grote groep... De, um, in het algemeen krijgen mensen die voor één straf vastzitten, uh, voor één delict vastzitten, pardon, krijgen 25% strafvermindering. En voor flink zwaar straf is dat nog altijd 10%. Dus dan kom je al met al tot een groep van een paar duizend, zo'n 3600, schat het ministerie, die in de komende maanden dan op vrij moeten komen. Ja, en dit besluit valt niet bij iedereen goed, hè? Uh, nee, bepaald niet. In de eerste plaats natuurlijk slachtoffers. Um, die, zijn, die zijn heel wantrouwig. Uh, de laatste dagen komen daar aan de lopende band verhalen en buiten van slachtoffers die er schande van spreken dat, dat hun dader vrijkomt. Er zijn ook ook heel bekende gevallen bij een um, aantal voetbalhouders. Het komt heel binnenkort vrij. En dat, uh, dat zorgt voor nogal wat commotie. En ook in de politiek is, ligt het heel gevoelig. Het grote probleem is Servië is een land dat, dat niet echt een grote pakkans heeft... voor zover je dat kan meten Wordt in ieder geval zo ervaren. En dat, ja, dat, dat lijkt zo echt het geval te zijn. En dus komt er een, een sterke zwaarstrafmentaliteit als je iemand nou eenmaal hebt dan ook wel echt uh, sleutel erachter dicht en weggooien. Ja, ja. De maximumstraf is, is ook 40 jaar hier bijvoorbeeld. En Mensen geloven sterk in de, in de afschrikwekkende werking daarvan. Als je daar dan ook nog mee gaat sjoemelen, dan is volgens veel mensen de hek van het dan. Ja. Dus dat, dat leeft wel. Maar dan moet je even uitleggen, Joost, waarom uh, ze dat besluit dan nemen nu? Nou ja, wat je van dit besluit vindt, dat... Uh... Dat valt te lang te discussiëren. Maar dat er iets moest gebeuren, dat is wel echt duidelijk. Er zitten in Servië in ongeveer 8000 cellen zitten 12.000 mensen. En ja, dat loopt echt de spuigaten uit. Sommige gevangenen hebben geen bed. Anderen blijven 23 uur per dag op hun cel. Uh, en dat jarenlang. Ja, maar je kunt je toch, kun je dan kun je toch gevangenissen bijbouwen, denk ik dan? Heel simpel. Ja, dat zou je kunnen doen als je het geld ervoor hebt. Servië zit in een enorme geldnood. En dat benadrukt de minister van Justitie ook. Ze denkt... Denken op termijn met deze maatregel 80 miljoen euro te besparen. Klinkt misschien niet als een wereld van verschil, maar in een land als Servië is dat wel dichtelijk een uh, belangrijk argument ook. En ja, daarbij gevoegd, het gaat met name om lichte Er zijn wel een aantal waarborgen ingebouwd, um, um, bijvoorbeeld um, mensen met maffiabanden voor zover dat bekend is, die komen niet vrij. Um, oorlogsmisdadigers kunnen het ook vergeten. Daders van huiselijk geweld. Allerlei groepen zijn uitgesloten van deze amnestie. En op die manier proberen ze toch iets, iets te doen aan die, aan die krankzinnigvolle cellen... die ook door de Raad van Europa bijvoorbeeld absoluut onacceptabel en onmenselijk zijn genoemd. Er moet iets gebeuren. En op deze manier zegt ook de minister van Justitie... kunnen we door lichtere straffen vrij te laten... kunnen we ook weer ruimte maken voor de zware jongens. Ja, Nou ja, goed. Het is ook een manier... Uh... Kan je zeggen, Joost van Egmond in Belgado? Dank je wel, Joost. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Marjan Koekoek is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. In de ochtendkranten veel aandacht voor de politieke ontwikkeling in Den Haag. En dan vooral voor de omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie. Gisteren was er dat topoverleg in het torentje van premier Rutte. Zorgplannen op de helling, kopt de Telegraaf. Kerstvers kabinet in Crisis 4 bij 1, schrijft het financiële dagblad. Een spoedoverleg na storm van kritiek valt er in het AD te lezen, maar ook in de kranten nog geen uitkomst. Want de radio-stilte is weer terug. Ja, maar goed. Zo'n conclusie is inderdaad. En die lijkt dan wel een beetje op die van de Telegraaf. In ieder geval bij de NOS. Dat VVD en P van de A de plannen aan het aanpassen zijn. Plannen van de zorgpremie. Meer daarover straks natuurlijk in onze uitzending. Meer ook over Den Haag. In de krant in het Financiële Dagblad staat dat bedrijven niet van plan zijn financiële gaten te vullen. die de overheid laat vallen bij het stimuleren van innovatie. Beleid om de samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers te bevorderen. dreigt daardoor vast te lopen. Bij gemeenbedrijf DSM sprekers van een dramatische verslechtering. Hoofdinnovatie Rob van Leen noemt het regeerakkoord... een verdere achteruitgang van het innovatieklimaat. Waarom zouden internationale bedrijven het gat vullen... als onderzoek doen in het buitenland goedkoper is? Vraagt Van Leen zich af. Het kabinet wil 110 miljoen euro bezuinigen op innovatie. Het nieuwe kabinet verruimt de regels voor koopzondagen. Maar hoe zit het met de toeslag voor werk op zondag? Die toeslag zou wel eens kunnen verdwijnen. Dat staat in het Nederlands Dagblad. Volgens de werkgevers zit het zo. Als supermarkten op zondag open mogen zijn, dan mag die dag beloond worden als een gewone werkdagvinder. Ja, maar wie nu op zondag in de supermarkt werkt, krijgt een toeslag van 100%. De vakbond CNV zegt dat de werkgevers met hun uitspraken gigantisch op de muziek vooruitlopen. Maar andere sectoren stellen straks ook dat die toeslag ter discussie komt. Dat is volgens het CNV een kwestie van tijd. Bijklussen is voor rechters een normale zaak op de volkskant. Rechters en raadsheren bij het gerechtshof... hebben gemiddeld twee tot drie nevenfuncties. Populairste opdrachtgevers voor bijklussende rechters... zijn onder andere uitgeverij Kluwer, eh, universiteiten... en juridische cursusinstituten. Ja, wat rechters in hun vrije tijd doen, is van belang in de chipsholzaak. De twee oudrechters Kapvleisch en Westenberg... worden beschuldigd van mijn Aid. Door hun bijbanen zouden ze zich schuldig hebben gemaakt... aan belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Vandaag komt het OM... met dit is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 OV-chipkaart bij mensen door de strot duwt. En dat staat in de Telegraaf. Reizigers met een kortingskaart kregen in rustige uren 40% korting op een ouderwets papieren enkeltje. Maar vanaf half januari kost zo'n enkeltje het volle tarief en moet je eerst een OV-chipkaart kopen als je die korting wil. Pilletjes, wie is er niet groot mee geworden? Dat is een uh, prikkelende vraag op de cover van NRC Next. Kinderen slikken, smeren en inhaleren meer medicijnen dan ooit te voeren. Blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen. Een belangrijke oorzaak is de verandering in leefomstandigheden. Pedagogen en kinderpsychiaters wijzen er telkens op... dat het dagelijks leven hectischer is dan vroeger. De drukte van het moderne leven wreekt zich, schrijft de krant. Marjan Koek ook. Dank je wel.